Ja, voorzichtig, dames en heren, voorzichtig. Denkt u om de koffie? Pardon, meneer, mag ik u even passeren? Ober. Ober, is er nog een plaatsje vrij? Nou, als u doorloopt naar achteren wel, meneer. De meeste mensen blijven vooraan staan... omdat ze denken dat de koffiekamer toch al vol is. U moet een beetje dringen, meneer, maar u komt er wel, hoor. Dank u, dank u. Zo, Els, zullen we het er maar op wagen? Ik vind het best als jij maar voor gaat. Hou mijn hand maar vast. Maar niet knijpen hoor, ik ken je. Liever, toen zou ik je ooit durven knijpen. Ik ben niet voor niets vier jaar met je getrouwd. Pardon meneer, mag ik even passeren? Pardon? Mag ik even passeren, mevrouw? Pardon? Dank u, pardon. Ja, we komen wel vooruit. Hè? Ik had niet gedacht dat het zo druk zou zijn. Dat is toch altijd bij mij al erg? Eh, pardon, mag ik even passeren? Pardon? Mag ik even passeren? Dank u. Mag ik u even plagen, mevrouw? Oh, wat is er? Maar je knijpt. Ik knijp echt niet. Maar je knijpt heel gemeen. Nou ja, ik knijp een beetje. Maar alleen omdat ik je niet kwijt wil raken. Zoveel haal ik nog van je. Mm voordat je maar minder van me hield. Excuseer, mevrouw. Dank u. Pardon, meneer. Dank u wel. Zo, dank u. Mag ik even Dank u. Ik zie een tafeltje. Aha. Er zit alleen een heer. Oh, dat geeft niet. Misschien kunnen we er nog wel bij. Ja, opschieten, Jan. Ja, als je nou nog eens knijpt, dan zal ik, ik je. Ja, vluggen, een Jan. Oh, schijn maar uit. Je moet rennen. Ja, zo. Zie je nou? Als ik je maar knijp, dan doe je het wel. Hm. Is er nog plaats? Ja. Het is ons geluk dat er vlakbij een pilaar staat. Nou zien een heleboel mensen het niet. Hm. Zo, we zijn er. Nou, schatje, laat nog mijn hand, alsjeblieft, los. Ja, lieverd. Zeg, ik zal voor alle zekerheid toch maar vragen over mogen zitten. M uh, neemt u niet kwalijk, meneer, maar zijn deze plaatsen bezet? Nee, nee, u kunt gerust plaats nemen. Dank u. Waar nou, wil jij zitten, als Hier? Ja, dat is goed. Dan zie ik nog wat van de mensen. Hm. Ik heb zo'n idee dat ik zelf koffie moet halen. De ober heeft het veel te druk om hier naar dit hoekje te komen. Eigenlijk verdien je geen koffie, hè? Dat hm. Je is maar bijna fijn gekregen. Ik geef het jou nooit met een hand. <lacht> je kunt het maar niet laten om me te plagen, hè? Nee. Maar ik krijg toch wel een kopje koffie van je, Jan? Nou? Voor de zoveelste maal strek ik mijn hand over me af. <lacht> maar als ik dat kans krijg, zal ik me op je hm. Weet je dat ik nu al ga? Mooi, oh, je kunt nog even wachten. Laten we eerst een sigaret opsteken. Goed, ja. Alsjeblieft, schatje. Merci. Zullen de kinderen rustig zijn? Denk je? Natuurlijk. Oma zorgt wel dat ze lekker doorslapen. Alleen worden ze wakker, dan is het nog niet zo erg. Ze zijn gek op de... haar. Hm. Ik geloof dat ze het niet eens zo onplezierig zou vinden als ze wakker werden. Nee, ik ook niet. <laughs> ze waren al door het dolle heen toen ze hoorden dat hun oma kwam. Nee. Nee? Um. Oh ja, wat zei eigenlijk precies. Ik had het over oma en dat de kinderen dol op haar zijn. Wat kijk je nou raar? Wat is er? Nee, niets. Er is wel wat. Wat heb je nou, schatje? Ik geloof dat ik die meneer ken die aan ons tafeltje zit. Oh ja? Wie is het? Nee, niet kijken. Wees is voorzichtig? Het is een vroegere leraar van me. Oh, dat is juist leuk. Dat is helemaal niet leuk. Het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Als hij me herkent, ga ik door de grondje. Ja. Waarom? Voor een oude leraar hoef je toch niet bang te zijn. Ik praat niet zo hard. Voor een oude leraar hoef je toch niet bang te zijn. Dat heb je al gezegd. Ik, ik schaam me dood. Ik ben ik weet niet hoeveel keer door de klas uitgestuurd. Oh Ja, ja. Ik was altijd vreselijk gemeen tegen hem. Oh, dat staat je netjes. Wat heb ik aan de mijn netjes staat? Ik was het. Echt jammer. Tegen jou ben ik nooit zo gemeen geweest als tegen hem. Uh, hmm. Hij was altijd gloeiend op me. Hij zei dat ik de afschuwelijkste leerling was die hij ooit in zijn klas had gehad. En als ik niet zo goed kan leren, was ik al lang voor school getrapt door hè? Zo? <laughs> maar ik kon goed leren. Daarom heeft hij me nooit af kunnen krijgen. Nou, dan zal hij nog wel een appeltje met je te schillen hebben, denk ik. Oh, als hij me herkent, ben ik weg. Wat moet ik tegen hem zeggen? Ik, ik, ik krijg gewoon kippenvel. Kunnen we nou niet opstappen, Jan, en jij naar de zaal gaan? En de koffie dan? Oh, die drinken we dan maar niet. Jij bent als de dood voor die man, hè? Dat gaat niet zo hard. Jij bent als de dood voor die man. Ik ben bang voor hem. Is dat zo gek? Hm. Toch ziet er heus niet zo paradig uit. Jij had uitgehaald had ik heb uitgesprokt. Wat ga je nou doen? Hm? En nee, ga niet verzitten. Ik kijk niet meer direct recht in mijn gezicht. Oh, ik heb trek in een kopje koffie. Ik ga een kopje koffie voor ons halen. Oh, je doet het niet, hoor. Maar We kunnen toch niet de hele tijd hier op een droogje blijven zitten? Schuif nou niet zo opzij. Nee, ga nog niet staan, Jan. Jan, alsjeblieft, blijf zitten. Je bent ook gemeente geweest. Daarom heb je deze kleine afstraffing wel verdiend. U is maar niet bang, hoor, schatje. Hij is heus veel aardiger dan je denkt. Oh, ja. uh, Neem me niet kwalijk, meneer. Mag ik even passeren? Zeker. Gaat u gaan. Ik wil proberen om koffie te krijgen ja, Dat zal u niet meevallen, want het is een hele drukte aan het buffet. Ach, ja, je moet er wat voor over hebben, hè? vooral als je vrouw dol op koffie is. Ik ken mevrouw niet, dus ik weet het niet uit ervaring. Maar als ik mevrouw aankijk, dan geloof ik zeker dat u het plezierig vindt... iets voor haar over te hebben. Ja, natuurlijk, schatje. Ik ga al, hoor. Ik ben al weg. Meneer lijkt me handig genoeg om dat gauw klaar te spelen. hè? Kijkt u maar eens hoe die zich door het gedrang heen werkt. Ja... Het heeft hij vast meer gedaan. Ja, ja, dat zal wel natuurlijk. Die, uh, u bent een beetje in de war, geloven. Misschien. Kunt u niet tegen de drukte? Er zijn mensen die niet tegen de drukte kunnen. Als het aan hen lag, dan was er bij een concert helemaal geen pauze. De wetenschapsmensen zeggen dat muziek een kalmerende invloed heeft. Ik moet u bekennen dat ik het bij anderen nooit heb kunnen constateren. Alleen bij mezelf. Op mij heeft muziek inderdaad een kalmerende invloed. Oh, juist, ja. Als ik even kan, dan ga ik naar een concert of ik luister naar de radio. Ik vind het heerlijk. Ik voel ook dat ik er behoefte aan heb. Ja. Ach, ik ben niet veel in de gelegenheid in een rustige omgeving te verkeren. Ik ben een van die mensen met een drukke werkring. Ja. Ik ben leraar. Leraar? Oh, juist, ja. ja. Vindt u het een mooi vak? Ik, ik zou het zo niet weten. Oh, wat is het toch wel? Nou, je moet er van houden. Dan is het inderdaad mooi. Ja. Ik geef M.O. Frans. Niet dat ik me daarop laat voorstaan. Een onderwijzer aan de lagere school of de MULO... heeft het even moeilijk of even gemakkelijk als ik. Maar de meeste mensen denken dat het een gemakkelijk beroep is. Oh, maar ik niet hoor. Ik vind het heel aardig dat u dat ja. zegt. Als u zelf kinderen hebt, dan weet u wat het zeggen wil... om de verantwoordelijkheid over hun opvoeding te dragen. De onderwijzers zijn de ouders van de school. Wie een onderwijzer onderschat, doet zijn eigen kinderen tekort. Ik heb ook kinderen. Twee. Zoons? Nee, dochters. Aha. Twee dochters. Lijken ze op u? Voor hun leraar is het niet de wens, maar mijn man zegt van wel... Och, meisjes zijn dikwijls grotere belhamers dan jongens. Ik heb er wel eens gehad waar ik eerlijk gezegd radeloos van werd. Jean, Jean, wat kunnen ze tekeer gaan? Ze hebben me grijze haren bezorgd. Oh, dat de... nou ja. U hoeft daar niet zo'n ernstig gezicht bij te zetten. Ik had er ook wel schrik in. Maar ik maakte me toch wel eens bezorgd. Ik vroeg me dan af of het ook niet een beetje mijn schuld was dat ik ze niet onder de duim had. Misschien, misschien wekte ik hun belangstelling niet op. Ja, de gelegenheid maakt de dief... en een slechte opvoeder de kwa-jongen. Oh, maar u bent altijd een goed leraar geweest. Hm, dat is heel vriendelijk van u. Maar ja, soms kon ik er toch niet tegenop. Ik weet zeker dat het aan u niet heeft gelegen. Er zijn leerlingen waar een leraar geen leven bij heeft. Meisjes bijvoorbeeld... Meisjes plagen graag, en als ze plagen, zijn ze niet gemakkelijk. Och, toch zijn meisjes ook erg aanhankelijk, hè? Gevoelig, misschien dan. Gauw ontroerd. Ja, voor een hartelijk woord doen ze alles. Ik kon toch nooit echt kwaad op ze worden. Meent u? Och, ik deed wel alsof. En ik dacht ook wel eens dat ik werkelijk woedend was. Maar och, als ik naar huis ging, dan kon het toch ook wel om ze lachen. Dat had ik niet verwacht. Ik ben ze zo gauw kwijt, ziet u. Vijf jaar geef ik ze les. Dan verdwijnen ze uit mijn ogen. Waarheen? Ja, dat zou ik toch wel graag willen weten. Ik krijg ze als ze nog heel jong zijn. Voor ik het weet zijn ze al klaar voor het eindexamen. En wat doen ze daarna? Het zou plezierig zijn te weten wat er van hen wordt. Ik heb ze tenslotte opgevoed voor het leven. Ik heb een klein steentje ertoe bijgedragen... Om te zorgen dat ze gelukkig worden. Dat, dat, dat verbeeld ik met de mensen. Ik zou niets liever zien... dan dat ze allemaal goed op hun bestemming kwamen. U bent zelf niet getrouwd, hè? Nee, ik heb geen kinderen. Vandaar dat ik me zo voor mijn leerlingen interesseer. Ontmoet u nooit een oud leerling? Een enkele maal, ja, maar het is gek. Het leek wel of ze bang zijn om het daar te herkennen. Vaak zien ze me niet eens. Voor sommigen besta ik niet meer. Voor anderen ben ik blijkbaar te onbelangrijk. Ik heb er één gehad die is minister geworden. Oh. Minister van Onderwijs. Daar heb ik toch wel om gelachen. Hij beschikt nu over mijn salarisdag. <laughs> maar weet u wat ik het ergste vind? Dat ik zelf mijn leerlingen niet meer herken. Ik kreeg ze als meisjes en knapen. En als ze mannen en vrouwen geworden zijn, dan weet ik niet eens meer hoe ze eruit zien. Dan lopen ze voorbij of ze me onverschillig zijn. En dat zijn ze me toch echt niet. Een enkele dagen gelaten. Het overgrote deel ligt me na aan het hart. Als u een oud leerling van me was, dan zou ik het schitterend gevonden hebben. De koffie. Goed. U hebt inderdaad veel voor mevrouw over. Je bent lang weggebleven, meneer. Lang? Ik vind dat het heel kort geduurd heeft. Dat is een compliment voor u. Mijn vrouw is dus niet meer bang voor u. Bang? Oh, heeft u dat niet verteld? Ik begrijp het niet. Waarvoor zou mevrouw bang zijn? Nou, ze was het toch, hoor. Ze wilde zelfs weglopen. Zie je wel dat meneer Lang niet zo kwaad is als jij dacht? Weet u, mijn vrouw was even helemaal in de war toen ze u herkende. Ah. Ze schaamde zich omdat ze de grootste belhamer is geweest uit uw klas. Nou, bent u... Ja, ze had er spijt van. Oh, zal u toch wel verteld hebben dat ze er spijt van heeft? Ik heb meneer niets verteld, Jan. Van mezelf niet en van vroeger niet. Meneer zag dat ik zenuwachtig was en hij dacht dat het van de drukte kwam. En toen is hij gaan praten om me op mijn gemak te stellen. En hij heeft van hetzelfde verteld en zijn werk. Oh. Oh. We hebben het helemaal niet over mij gehad. Alleen over onze dochters en dat ze op mij leken, zoals je zegt. Ja, dat doen ze ook. <laughs> maar, bent u zelf een oud-leerling, Janne? Kan ik u dan... Ik durfde het u niet te zeggen. Ik ben Els. Els van Duin. Wat? Herinnert u zich? Ik werd iedere week zeker een keer de les uitgestuurd. <laughs> Els van Duin? Hm? Els van de... Ach, was u niet dat meisje met die vlechten? Ja, die liet ik onder de les expres aan de bank binden... en dan ging ik heel hard om hulp roepen. Ja, ja, ja. Of een bomte uw tas met een touw aan de stoel vast. En als u hem wilde oppakken, viel de stoel tegen de lessen. Maar natuurlijk... Ja, en wanneer u er de kans voor kreeg, dan zei u iedereen voor die een beurt kreeg en zijn les niet kende. ze is altijd heel behulpzaam. No. Maar u kon zelf heel goed leren. Ik geloof dat ik altijd tegen u heb gezegd dat u al lang door mij van school zou zijn gestuurd als u niet zulke goede cijfers had. Ja, ik vertelde het straks nog aan mijn man. Nou, ik deed het alleen om te zorgen dat u bij al uw -jonge streken niet zou vergeten uw lessen te leren. Die streken die gingen wel over, maar uw Frans moest u bijblijven. Ik ben uw lessen niet verleerd. Ik ken ze nog van de eerste klas af. Maar ik heb u wel erg geplaagd. Het was heus niet raar geweest dat u vreselijk het land aan me had gehad. Was ik lief, Nekzi. We plaagden u allemaal. We begrepen toen niet dat we u plaagden omdat we u aardig vonden. U kon er tegen. We gingen alleen te ver. Ik plaagde mijn man daar straks ook. En om me mm. af te straffen heeft hij me hier alleen gelaten met u. Maar het was geen straf. Ik ben blij dat u het heeft gedaan. U zou me nooit zoveel over u zelf verteld hebben... als u had geweten wie ik was. U kunt gerust zijn, u. U hebt uw steentje aan ons geluk bijgedragen. Niet Jan? Je bent een schat. <laughs> en onze dochters zijn net zo. Als ze groot zijn, krijgt u ze je ook in de klas. Dan weet u vast waar u aan toe bent. Oh, oh. <laughs> ik vrees dat ik dan gepensioneerd ben. Het enige mevrouw en meneer... Waar ik tegenop zie. Maar misschien kom ik ze nog wel eens tegen met u op een concert of zo. Hè? Wie weet. Ik zou het heel leuk vinden. Ja. Oh, de pauze is afgelopen. Niet u mij kwalijk dat ik weer naar mijn plaats ga. Ik ben niet zo vluchtig meer. Ik moet voor het gedrang uit zien te komen. Hè? Natuurlijk niet. En als u tijd hebt, dan hoop ik dat u bij ons aankomt. Ik zal u mijn kaartje geven. Nee, alsjeblieft. Dank u. We hebben ook nog een verzameling mooie platen. Ik geloof dat u het wel uh, plezierig zult vinden als we die eens een avondje afdraaien. Oh ja, hier gaat. Dat is dan afgesproken, meneer Verdonk. Uh, tot ziens dan, meneer Verdonk. Tot ziens, meneer uh, Terstrake. Meneer Terstrake, tot ziens. Dag, mevrouw. Voor u is het alles. Dag. Alles. <laughs> Ik vind het toch een goedheid dat ik hem uitgenodigd heb. Hij is zo alleen. En we zijn hem toch wel wat verschuldigd, vind ik. Je bent een schat. Dat is een beste kerel. Om zo te zeggen, het is een fijn mens. Kom, ik geef je weer een hand. Huh? We moeten maken dat we naar de zaal komen, Jan. Maar als je nog maar niet knijpt. Nee, ik zal je niet knijpen. Ik zweer het. O. Oh. <laughs> nou, zie je dat je nog wel knijpt? Ja, waarom zweer je nou eigenlijk? Ik kan beter niet zweren. Ik kan onverbeterlijk. Ik kan het maar niet laten. Jong.